8 uur, het NOS-journaal, Megens. De Kamer blijft bij verbod op onverdoofd slachten. 33.000 Amerikaanse militairen snel weg uit Afghanistan. En rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak Wilders. De Tweede Kamer wil het onverdoofd ritueel slachten verbieden. Maar als voorstanders wetenschappelijk kunnen aantonen... dat hun manier van slachten geen extra dierenleed veroorzaakt... kan een uitzondering worden gemaakt. De Kamer heeft tot na drie uur vannacht gedebatteerd... over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren... en de toevoeging daarop van de linkse partijen. Dinsdag stemt de Kamer erover. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei na afloop... dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om een eigen beslissing te nemen... en het onverdoofd ritueel slacht in sommige gevallen toch toe te staan. Hij komt daarmee tegemoet aan het CDA en de kleine christelijke partijen. Die zijn tegen een verbod, omdat dat volgens hen de vrijheid van godsdienst aantast...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 Obama gaat met zijn besluit in tegen waarschuwingen van een aantal militaire adviseurs. Die zeggen dat Afghanistan wel veiliger is geworden, maar dat de vijand nog niet is verslagen. Internationaal is afgesproken dat Afghanistan eind 2014 zelf voor zijn veiligheid zorgt. De VS blijft wel in Afghanistan, maar met een veel kleinere troepenmacht. De oorlog kost Amerika 2 miljard dollar per week.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 In Nederland zijn 900.000 mensen bij wie diabetes niet is vastgesteld, maar bij wie de ziekte wel sluimert. Jaarlijks worden zo'n 80.000 mensen ziek. Diabetes type 2 komt vooral voor bij mensen met overgewicht. De rechtbank in Amsterdam doet over een uur uitspraak in het proces Wilders. De PVV-politicus staat terecht voor het beledigen van moslims als groep en voor het aanzetten tot haat en discriminatie. ToM heeft vrijspraak geëist omdat de uitspraken van Wilders... als kritiek op de islam moeten worden gezien... en niet als kritiek op een groep mensen. De mensen die aangifte tegen Wilders hebben gedaan... lieten eerder al weten door te gaan met procederen als hij wordt vrijgesproken. Er is een einde gekomen aan de jarenlange juridische strijd over Facebook. Het idee voor de populaire Amerikaanse netwerksite... wordt geclaimd door de tweelingbroers Winklevoss. Hun idee zou zijn gestolen door Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. De broers gingen in 2008 al eens akkoord met een schikking van 65 miljoen dollar, waarvan een deel bestond uit een aandelenpakket. Later kwamen ze daarvan terug en eisten ze alsnog meer geld. Inmiddels zijn hun aandelen veel meer waard geworden. En de broers zeggen nu af te zien van een gang naar de hoogste Amerikaanse rechter.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 Oppositie is fel tegen de bezuinigingsplannen en krijgt onverwacht steun van het wetenschappelijk instituut van het CDA. Plaatsvervangend directeur Van Asselt van het instituut zei gisteravond in Nieuwsuur tegen een grote rol van de zorgverzekeraars te zijn. Die zouden niet goed in staat zijn om persoonlijke situaties goed in te schatten. Computergigant Apple heeft een omstreden applicatie verwijderd uit de online winkel. Dat is gebeurd op verzoek van Israël. De applicatie Derde Intifada was een platform waar tegenstanders van Israël meningen deelden en protesten tegen het land konden organiseren. Simon Wiesenthal Centrum had al eens geprotesteerd bij Apple. Nadat de Israëlische minister van Informatie persoonlijk een e-mail had gestuurd naar de baas van Apple, Steve Jobs, besloot het bedrijf de gratis applicatie te verwijderen. Volgens een woordvoerder omdat de app in strijd is met de regels van de applicatiewinkel van Apple. Het weer in het hele land, buien met kans op onweer, waait een stevige wind die vanmiddag van zuidwest naar west draait. Tussen de buien door wordt het maximaal 18 graden en ook morgen is het buig en fris. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 114 kilometer file, valt wel mee voor de donderdagochtend. Wel veel vertraging rondom Amsterdam, dat heeft te maken met een technische storing bij de bewaking van de camera's van de spitsstroken. Daardoor zijn daar de files wat langer. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen bussen en Muiderslot 7 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Buitenwest en Almere Zand 9. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenie en Knoop het Groenplein, 6 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen... voor het knopend Rottepolderplein 6 kilometer. Ook wat drukker dan anders op de A2 in het zuiden... van Eindhoven naar Den Bosch... tussen Best en Boksel 6 kilometer. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. We wachten vanochtend op de uitspraak in het proces tegen Geert Wilders. Zo dadelijk waren ze vast naar Jeroen de Jager bij de rechtbank in Amsterdam. Met de auto is dat een stuk lastiger vanochtend. Naar Amsterdam gaan. De spitsstroken op de A1 zijn dicht. We bellen met Rijkswaterstaat. Maar eerst het verbod op het ritueel slachten. Het wordt tijd voor de opsteller van het veelbesproken wetsvoorstel. Tweede Kamer is eruit, ritueel onverdoofd slachten mag alleen nog maar als religieuze groeperingen kunnen aantonen dat de dieren niet meer lijden dan dieren die op de gebruikelijke manier worden geslacht. Wij praten, maar zoals zei het al, met de bedenker van het wetsvoorstel Marianne Tieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, initiatiefneemster van de wet die ritueel slachten moet verbieden. Marianne Tieme, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u wakker? Nou, het was wel een kort nachtje en ik heb net begrepen dat je dat in het weekend niet kunt bijslapen. Nee, dat klopt. Nee, <laughs> u zult dan vroeg naar bed moeten vanavond. Ja, ik geloof het, maar jij kent nog een spoeddebat. Oh jee. Nou, bent u tevreden met de uitkomst? Ja, ik ben heel blij. Uh, we hebben natuurlijk drie jaar lang keihard gewerkt aan het wetsvoorstel. En dan is het dan gewoon geweldig als je dan 80% van de Kamer achter je krijgt. Maar er zijn nog altijd openingen, mevrouw Thieme. Uh, de staatssecretaris houdt de slag om de arm... en die vier partijen zijn toch met een aanvulling gekomen. Nou ja, als het gaat om uh, de slag om de arm van uh, de heer Bleker... dat is op zich een kwestie op zich. Want hij stelt gewoon dat ondanks wet en regelgeving... hij gewoon zijn eigen plan gaan, kan gaan trekken. Nou, dat doet hij met de Heidwiergepolder ook. Dus dat is eigenlijk een kwestie waar we een apart debat over zouden kunnen voeren.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 Nou, dat is interessant. Geen algehele beperking van de vrijheid van godsdienst. Dat ziet bleek niet zitten. Er moeten dus mogelijkheden blijven. Maar niet zoals nu. Er zijn aanpassingen nodig van de slachtprocedures. Hij zet daar toch de deur weer open, mevrouw Thiem. Ja, Kijk, uh, je kunt de godsdienstvrijheid altijd inperken. Dat is geheel verenigbaar met, uh, met het verdrag van de rechten van de mens. En op basis daarvan heb ik ook dit wetsvoorstel kunnen uh, indienen. En uh, ja, kijk, dat je met het amendement van de vier fracties van de linkse partijen ook uh, altijd nog de deur openzet voor als het ooit nog wordt aangetoond... dat je toch onverdoofd zou kunnen slachten... zonder dat het extra dierleed met zich meebrengt. Ja, dat is natuurlijk iets wat altijd open moet staan. Je moet altijd in de toekomst uh, kijken naar... Uh, goh, is er niet toch nog bewijs te leveren en, uh, en, en diervriendelijke methoden te ontwikkelen. Maar is dat wel helemaal eerlijk? Want we hebben net vertegenwoordigers gesproken... uit de Joodse en Islamitische gemeenschap... en die vinden dat die deur helemaal niet meer op een kier staat. Dit biedt hen geen mogelijkheden meer. Is het dan wel ver het zo nog neer te zetten? Uh, kijk, uh, de, de wetenschappelijke consensus is, is, uh, is uh, heel duidelijk uh, gestoeld op het feit dat er gewoon extra dierenleed is... met onverdoofde ritueel slachten. En als uh, de religieuze organisaties de afgelopen weken... hebben ze dat ook uh, duidelijk gemaakt... Dat... Uh, dat het echt veel diervriendelijker is vaak, of net zo diervriendelijk... dan is het natuurlijk aan hen om vervolgens te komen met bewijs dat het echt zo is. En zolang dat bewijs er niet is en niet geleverd kan worden... en de wetenschap daar duidelijk over is... is het natuurlijk gerechtvaardigd dat er dan ook een verbod komt op het onverdoofde uh, slachten. Uh, maar is dat dan niet um, symboliek van, bleker? Zet hij dan de deur open om, nou ja, wat is het, zijn achterban tevreden te stellen? Want in de praktijk blijkt, dat horen wij dus ook, maar zo zei het al... is dat helemaal niet mogelijk. Nou, ik heb begrepen dat, uh, dat staatssecretaris Bleker zegt van nou ja, ook al uh, vindt de meerderheid van de Kamer het en wordt het ook echt wet, dan nog uh, ga ik altijd kijken of ik niet uh, mogelijkheden zie om toch het onverdoofd ritueel slachten uh, ja, mogelijk te maken. Maar goed, als uit de sector al uh, komt dat dat onmogelijk is, dat het ritueel aan zich niet te veranderen is. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de staatssecretaris zichzelf boven de wet gaat plaatsen. En dat is wat bleek er. Uh, het is ook een kenmerk eigenlijk van deze staatssecretaris. Dat zie je ook in de discussie over de gepolde en de verdrag dat gewoon met voeten getreden wordt hierover. Dat dat toch wel een beetje ja. een, een probleem is met deze staatssecretaris. Maar dat staat natuurlijk helemaal los van het feit dat je een, een wet kunt maken... waarin het onverdoofde slachten wordt verboden. Ja, nee, u schrijft het op het bordje van de staatssecretaris, op de persoon. Maar de staatssecretaris, en dat is een goed recht, zegt... want dit zou wel toch eens op spanningen, uh, kunnen, tot spanningen kunnen leiden met de grondwet. Daar moet hij toch nog goed naar kijken, lijkt me. Ja, zeker. En er is ook uitgebreid ook, uh, naar gekeken... in hoeverre je de vrijheid van godsdienst kunt beperken... op grond van uh, dierenwelzijnsproblemen. Uh, de vrijheid van godsdienst is echt niet absoluut. Je kunt altijd in, uh, inperkingen toestaan. Zo hebben we ook een inperking als het gaat om uh, getuigen die een bloedtransfusie voor zichzelf weigeren, maar dat absoluut niet mogen weigeren voor hun kinderen. Uh, dat dan de overheid de kinderen beschermt daartegen. En zo heb je nog wel meer voorbeelden dat de vrijheid van godsdienst echt wordt ingeperkt ter bescherming uh, van anderen die anders schade aan kunnen ondervinden. En daar horen die er ook bij. U heeft misschien al wat champagne gedronken... maar er is nog steeds nou, ook de Eerste Kamer. <laughs> <laughs> oh, Toch is vroeg. Ja, we hebben ook nog de Eerste Kamer. Ja, ja. Ja, we, we, ook zij zullen hun zegje uh, hun zegen moeten geven. Hun zegje zullen doen. Mm -hmm. Wat verwacht u van de Eerste Kamer? Nou, als je kijkt naar uh, de christelijke partijen uh, en het aantal zetels dat zij hebben in de Eerste Kamer... dan zijn dat veertien zetels. Dus ik heb uh, een goede hoop dat ook de Eerste Kamer... mijn wetsvoorstel zou gaan ondersteunen. Oké, okay. dank dat u ons even te woord wilde staan. Marianne Tiemen, graag ja, blijft u luisteren als u ook wil, want dan gaan we nu eens in de praktijk kijken. Joris van der Kerkhof is vanochtend bij de Islamitische Slachter. Uh, er wordt Islamitische geslacht hier bij slachterijen midden-Nederland. Verdoofd, onverdoofd, u doet het aan alle kanten, uh, meneer Mulder. Maar op dit moment even niet. Het ruikt hier wel naar dieren, maar die leven nog. Ja, ja zeker. Ja. Ja, we hebben ze op stal staan. En dan uiteindelijk, als, uh, als het genoeg is, dan, uh, dan gaan ze de slachterij in en dan... In de, op welke... lo in de loop van de dag worden ze gekeurd en, en dan begint de slachting tegen een uur of tien. En op welke manier worden ze dan geslacht, verdoofd of onverdoofd? Dat hangt er helemaal vanaf of ze bestemd zijn voor uh, de islamieten. Als ze voor de islamieten bestemd zijn, dan worden ze uh, heelal geslacht. En uh, wat niet voor islamieten bestemd is, dat wordt gewoon verdoofd. Maakt het u uit, verdoofd of onverdoofd? Het maakt mij in principe niet, uh, niet uit. Het hangt er helemaal vanaf uh, wat de klant wil. En die, die, die, die bepaalt uh, zeg maar, hoe die geslacht wil hebben. Ja. Schapen, goedemorgen. Ja, dat zeg ik. Ja, ja. Snapt u iets uh, van de, het gepraat in de Tweede Kamer... waar ze dan vannacht tot drie uur mee bezig zijn geweest? Ja, ik, ik, ik snap eigenlijk niet waarom je er zo drie uur mee bezig moet zijn. Maar goed, uh, want die discussie is al zo lang gevoerd... Uh, wat ik een beetje uh, jammer vind, is dat uh, een heleboel mensen uh, niet in de praktijk hebben uh, proberen waar te nemen. Ook onze volksvertegenwoordigers niet. Uh, het verschil tussen het werkelijk onverdoofd en het verdoofslag. Het werkelijke u? verschil, want daar gaat het natuurlijk en om. En wat is volgens u het werkelijke verschil? Uh, nou, bent u nou aan nadenken hoe fel hoe, u dat gaat zeggen? Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik bedoel, maar. De mensen die gaan ervan uit. dat als er verdoofd geslacht wordt. dat het dier dan geen pijn heeft. Terwijl één halsnede, wat verplicht is, dus bij het onverdoofslachten... Dat alleen die halsnede meer pijn zou veroorzaken. En, dat, dat kan ik. en daarna, nadat de halsnede toegebracht is. is het geheel uh, voor het dier hetzelfde. Ja, okay. Of hij nu verdoofd is, kijk, als hij verdoofd is. dan zal hij die, die pijn net zo goed voelen in de hals. als onverdoofd. Daar gaan we straks eens verder over discussiëren. Maar snapt u ook uh, iets van het compromis wat er dan uh, uit is gekomen? Nou, dit zet dit, uh, dit de deur weer. is nog steeds open voor. Uh, je kan net zoveel wetenschappelijke rapporten maken als je wil. Maar pijn kan alleen maar waargenomen worden door het dier. En dat kan je niet wetenschappelijk vaststellen. Dat hebben ze nog nooit gekund. Dus al die wetenschappers die menen dat ze dat kunnen... nou, dan wil ik wel eens zien hoe ze dat doen. Ik denk dat je meer visueel moet gaan kijken... van de gedragingen van het dier direct naar de halsnede. Dat is we gaan verder, uh, straks met u verder discussiëren met, uh, met Nico Kofferman... van de uh, Eerste Kamerfractie van, uh, van de Partij voor de Dieren. En tot die tijd gaan we eens even kijken naar deze schapen. Vrouw Tieme, heeft u ja. even meegeluisterd. Ja. Uh, u hoort toch deze slachter zeggen van... ja, uh, ik kan misschien nog, nog wel uh, bewijzen dat het verschil niet zo groot is... tussen onverdoofd en verdoofd slachten. Ben u er bang voor dat mensen toch met wetenschappelijke bewijzen kunnen komen? Of zegt u van, nou, als je het kunt bewijzen... dat het min uh, net zo pijnlijk... of zo weinig pijnlijk kan, dan is het goed. Kijk, je moet natuurlijk altijd openstaan voor onafhankelijk uh, ge gevonden bewijs... dat, uh, dat een dier uh, niet meer uh, leidt dan bij een gewone uh, bedwelmde slacht. Dus uh, ja, daar moet je altijd open voor staan. Ja. Maar ja, als uh, echt ook de Koninklijke Nederlandse gemeenschap bij voor diergeneeskunde... en ook de veterinaren in Europa allemaal zeggen dat er onaanvaardbaar dierenleed is. En dat doen ze niet op basis van een bepaald gevoel... om te kijken van, goh, hoe loopt het dier erbij? Wat zal die denken ongeveer? Nee. Ze doen dat met hersenscans. Ze kijken in hoeverre het dier ook nog bewust is na de halsnede. En dan blijkt dat tot vier minuten na de halsnede het dier nee. nog bij bewustzijn is. U ziet dat bewijs niet komen? Nee, ik zie, uh, ik zie het nu niet komen. Nee. Marjane Thieme, hartelijk dank graag voor uw uitleg. En zo dadelijk natuurlijk de uitspraak in de zaak Wilders. Nog uh, drie kwartier, klokslag negen uur, begint de rechter met het voorlezen van het vonnis. Uh, maar uh, was het nou een politiek proces ook? Hoort u zo meer over. Eerst maar eens even naar Jolande van der Velde. Zijn die problemen met de spitsstroken al voorbij, Jolande? Nee, nee, nee, nog steeds niet. En dat is duidelijk te merken op de A6 van Lelystad naar Muiden. Dus Almere Buitenwest en Almere staat negen kilometer. Elders neemt de drukte wel ietsje af rondom Amsterdam. Maar ja, die spitsstroken gaan in deze spits gewoon niet meer open. Verder een uh, langere file. En ik denk dat dat de komst is van Duitsers... die richting ons land komen voor een lang weekend. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Langzaam rijden stilstaan tussen Afwitbeek... en Knopend Velperbroek, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, problemen dus, regio uh, Amsterdam. Door die dichtzittende spitstroken. Uh, en die gaan dus ook niet meer open, zegt Jolande. Uh, meneer Thehouwer van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft ze gelijk, gaan ze niet meer open? Nou, deze ochtend in ieder geval niet. Nee. Wat is er aan de hand met die camera's? Nou, met de camera's zelf is uh, op zichzelf niet zoveel uh, aan de hand. Oh. Uh, het probleem zit hem in uh, het doorgifte van het signaal. Er is een, uh, een, een storing in een server in de centrale in het Welse, verkeerscentrale in hetzelfde. En daardoor kunnen de, de, de signalen van de camera's niet worden uitgelezen in de, in de centrale. En uh, het gevolg daarvan is dat we die spitsroken niet op een veilige manier kunnen openstellen. Want de camera's zijn nodig om toezicht te houden op mensen met problemen bijvoorbeeld. Ja, de met name de spitsvrook aan de rechterkant van de weg... die wordt natuurlijk normaal gesproken uh, gebruikt als vluchtstrook. En uh, daar kunnen mensen staan uh, met pech. Uh, daar, kunnen, daar kan ook uh, afval liggen. wat uh, uh, per ongeluk of expres uit de auto wordt gegooid. Uh -huh. En als je dan in één keer al die kruisen op, uh, weghaalt boven de weg... en uh, de pijlen op groen zet en, je, en je, je gaat het verkeer eroverheen laten rijden, dan gebeuren er ongelukken. Ja. Dus die die, die, spitschoken, die moeten goed uh, geschouwd worden, zoals we dat noemen, uh, goed uh, in uh, uh, ja echt uh, ja dat gecontroleerd is van, worden. van belang om ze te laten functioneren. Maar dan zou je verwachten dat er een goed backup systeem is. Is dat er niet? Um, er zijn uiteraard back systemen, maar alles kan kapot. Alle dingen kunnen kapot. En, uh, en nu is alles kapot. En, en, en, en dit, dit, uh, wat precies de oorzaak is, is ook nog niet bekend. Nee. Er wordt hard aan gewerkt op het ogenblik. Dat kan ik me voorstellen. Wanneer denkt u dat het probleem is opgelost? In ieder geval deze ochtendspits niet meer? Later op de dag? Ja, we hopen het later op de dag uh, uh, in orde te hebben. In ieder geval nog voor de uh, avondspits, kunnen, hoop kunnen, ik. We kunnen op dit moment niet zeggen dat het in de avondspits allemaal, uh, allemaal verholpen is... Wordt hard aan gewerkt. Maar, het succes is ook van belang dat, dat de automobilisten raden de automobilisten aan goed de media in de gaten te houden. We proberen ze goed mogelijk te informeren of dat in de avondspits uh, wel voor elkaar is. Uh, op dit ogenblik uh, kunnen we daar nog geen uh, belofte over afgeven. Nee, nou we bellen vanavond wel weer even. Jos Steenhouder van Rijkswaterstaat staat waarschijnlijk uh, vanmiddag te horen in het Radio 1 journaal. Bij de 2,5 jaar komt er dan nu een eind aan wat hij zelf noemt het proces van de eeuw. De rechtbank Amsterdam doet vanochtend uitspraak in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Een politiek proces, meent Wilders. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel is het dat ook geweest, een politiek proces? Dat nou ja, is een kwestie van definitie. Het is geen politiek proces in die zin dat uh, door de politiek... een regering, een minister, bewust op vervolging is aangestuurd... om Wilders de mond te snoeren. En dat heeft Wilders zelf ook nooit hardop, hardop durven beweren. Maar volgens hem is het wel degelijk een politiek proces... omdat hij als politicus belemmerd wordt in het uitdragen van zijn overtuigingen. gevolg is... Dat er nu een dagvaarding komt, dat ik me moet verantwoorden voor de rechtbank in een toch politiek proces voor dingen die ik over de islam heb gezegd, die miljoenen mensen in Nederland ook denken. Dus dat gaat ten koste van die vrijheid van meningsuiting. En ja, die vrijheid van meningsuiting die ons allemaal dierbaar zou moeten zijn, wordt eigenlijk nu geslachtofferd op het altaar van de islam en dat is heel triest. Hmm. Oké, okay, even recapitulerend. Volgens Wilders is het dus een politiek proces... omdat het over politieke opvattingen gaat. Heeft hij daar een punt? Nou ja, het is maar net hoe hij er tegenaan kijkt. Hè. Um, voor hem is het dat wel... omdat het de kern van zijn politieke opvattingen raakt. Opvattingen, zo redeneert Wilders... die ook politiek gelegitimeerd zijn... omdat Wilders op mede op basis daarvan... Uh, inmiddels nu 24 zetels in de Tweede Kamer heeft bemachtigd. En hij redeneert dat met een veroordeling... ook zijn kiezers worden veroordeeld. Want zij vinden dan kennelijk iets wat niet Mag. Ja, en hij waarschuwde daarom, waarschuwde daarom vooraf al dat een eventuele veroordeling... afbreuk zou doen aan de geloofwaardigheid en de onafhankelijke, in de onafhankelijke rechtspraak. Als ik niet zou worden vrijgesproken... dan hebben denk ik, miljoenen mensen in Nederland terecht geen vertrouwen meer... in de uh, rechterlijke macht uh, in Nederland. Um, um, um, en dat, dat, ik hoop dat dat niet gebeurt, want ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven als ze een, een, een bel zetten aan de wortel van wat toch iets heel belangrijks in Nederland is... is een onafhankelijke rechter die op een onafhankelijke, onbevooroordeelde manier rechts spreekt. Ja, volgens Wilders zou een veroordeling bewijzen dat de linkse elite... zeg maar de jaren 60 softies het ook in de rechtspraak nog steeds voor het zeggen hebben. En uh, ja, die linkse aanhangers van de multiculturele samenleving... Uh, die smoren ieder tegengeluid in de kiem. En dan uh, bedoelt hij natuurlijk zijn geluid. Ja, het is toch dreigende taal, uh, Michiel. merk je op het Binnenhof dat het inderdaad ook politiek geladen is? Dat proces. Nou ja, met dit soort uitspraken en opvattingen. politiseert Wilders het de rechtszaak wel degelijk. Um, en ja, dat merk je op het Binnenhof ook. Uh Vooral omdat niemand er meer iets over wil zeggen. Het is doodstil en dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken... dat Wilders in het centrum van de macht zit... als gedoogpartij partij niemand olie op het vuur wil gooien. Ja En dus staat nu eigenlijk één ding als een paal boven water. Iedereen zou enorm opgelucht zijn als dit circus eindelijk ten einde is. Een proces waarin uiteindelijk niet Wilders... maar de rechtspraak zelf in het beklaagde bankje leek te belanden. Hoe kijken die politieke partijen er eigenlijk tegenaan? Vinden zij dat Wilders niet voor de rechter gaat hoeven als dus je gaat hoeven verantwoorden. Nou ja, daar zit iets heel dubbels in. Hè? Uh, in de debatten over fitna en over uh, de vergelijking uh, tussen de Koran en Hitler's mijn kamp... Uh, hoor je bijvoorbeeld dat uh, Wilders discrimineert, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Ja, en in dat licht is het natuurlijk heel gek uh, dat niemand nu staat te juichen... dat hij zich voor die uitspraken uh, voor de rechter moet verantwoorden. En dat heeft dus alles te maken met die moeilijke spagaat waarin Den Haag zit... Moet je wel dus nu alleen politiek bestrijden, in debat dus... Euh, of eventueel ook juridisch een halt toeroepen... daar waar hij te ver gaat. Ja, en eigenlijk heeft de politiek daar nog steeds geen antwoord op... Femke Halsema, de oud-GroenLinks-leider, heeft bij haar vertrek wel eens betoogd uh, dat Kamerleden uh, immuniteit zouden moeten krijgen. Dat zij dus altijd alles zouden moeten kunnen zeggen wat zij willen. Nou, en het mooie is eigenlijk dat niemand in de Tweede Kamer daarvoor te porren is. Dus blijft het feit overeind dat politici eigenlijk vinden, principieel gezien, dat er toch een rechtelijke toets uh, mogelijk moet zijn... op de uitspraken van een politicus buiten de Kamer. Want binnen de Kamer blijven zij uh, onschendbaar. Goed, de uh, politieke, kant, politieke kant van het verhaal door Michiel Breedveld. Dankjewel, Michiel. Ja, wat dan maar eens naar de plaats waar het straks gaat gebeuren. Over ruim een half uur begint de rechtbankvoorzitter van Oosten... met het voorlezen van het vonnis. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging vinden dat de PVV-voorman moet worden vrijgesproken? Jeroen de Jager bij de rechtbank in Amsterdam. Betekent dat dan automatisch, Jeroen, dat er ook vrijspraak komt? Nee, zeker niet. Ook al uh, denken de meeste mensen dat, uh, dat vrijspraak onvermijdelijk is. Maar rechters die, die zijn nu eenmaal gehouden om onafhankelijk te zijn onafhankelijk van het openbaar ministerie en van de verdediging. En het kan dus nog steeds uh, gewoon alle kanten op. Uh, sterker nog, rechters hebben gewoon de plicht om, als het nodig is... om tegen alle publieke opvattingen in gewoon hun werk te doen. En in dit geval uh, dus de uitspraken van Wilders te toetsen aan de wet... en te oordelen zoals ze willen oordelen. En ze kunnen dus tot een andere conclusie komen... dan het uh, openbaar ministerie en de verdediging. En er kan dus wel degelijk ook een veroordeling volgen. Nou, laten we dan maar eens even kijken naar de argumenten... de eventuele argumenten om tot een veroordeling te komen. Welke zijn? dat je rond. Ja, ik wil uh, vooropgesteld even zeggen dat ik niet op de stoel van de rechter wil gaan zitten. Maar ik heb natuurlijk over deze zaak gelezen. En dan lees je uh, bijvoorbeeld over uh, de vrijheid van meningsuiting van een politicus. Daarvan zegt het openbaar ministerie, een politicus die mag heel ver gaan. Juist om het maatschappelijk debat aan te zwengelen. Uh, en dat klopt op zich ook wel dat je in het parlement heel ver mag gaan. Uh, uh, in het parlement is Wilders zelfs uh, immuun, onschendbaar. Maar daarbuiten heeft hij misschien juist als politicus wel een extra verantwoordelijkheid... om op. Op zijn woorden te letten om geen maatschappelijke onrust uh, te veroorzaken. Dat is één. Dat, daar zal de uh, rechter direct over moeten gaan oordelen. Ander punt is dat in het proces tot nu toe... de uitspraken van Wilder steeds afzonderlijk zijn getoetst. Apart van elkaar. Het Openbaar Ministerie wil dat zo zien. Maar als je de uh, uitspraken allemaal in samenhang leest... dan tellen ze misschien wel op. En dan is het effect, uh, uh, totaal effect van die, van die uitspraken heftiger... dan één zo'n uh, geïsoleerde uitspraak. En de vraag is dus of de rechtbank uh, wel of niet uh, in samenhang die uitspraken in samenhang zal gaan beoordelen. En in dat geval zou het dus wel eens uh, tot een veroordeling kunnen leiden. Nou, ik ben benieuwd. Is het al druk? Uh, ja, er komen veel journalisten ineens weer op af. Uh, publiek niet. Hè. We hebben gezien bij het, uh, het uh, proces Wilders deel 1... dat hier voor de zaal mensen stonden te demonstreren. Dat is nu allemaal niet meer aan de hand. In die zin is het proces een heel stuk rustiger geworden. En eigenlijk zoals een uh, ja, proces gevoerd moet worden.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 Saap steeds verder in de problemen en Amerikaanse militairen versneld weg uit Afghanistan. Half negen is het goedemorgen, ik ben doodal Negens. Autofabrikant Saap raakt steeds verder in het nauw. Het bedrijf heeft geen geld meer om de salarissen van het personeel te betalen. In de persverklaring staat dat met verschillende partijen wordt gepraat over een kapitaalinjectie. Maar Saap benadrukt dat er geen zekerheid is dat er daadwerkelijk geld op tafel komt. Er zijn ook nog steeds problemen met de toeleveranciers en daardoor ligt de productie bij Saap stil.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 De terugtrekking gaat hiermee veel sneller dan tot nu toe de bedoeling was. Eerder is afgesproken dat Afghanistan eind 2014 zelf zorgt voor zijn veiligheid. Maar volgens Obama is een versnelde terugtrekking verantwoord... nu Osama Bin Laden dood is en Al-Qaeda en de Taliban zijn verzwakt. Amerika blijft wel in Afghanistan, maar met een veel kleinere troepenmacht. NAVO-chef Rasmussen is blij met Obama's beslissing. I've with president Obama beslissing. Deze beslissing is het resultaat van de progress we hebben in Afghanistan, en het volgt close consultatie met nato allies en partners. De Tweede Kamer is voor een verbod van het onverdoofd ritueel slachten, maar als wetenschappelijk kan worden aangetoond dat het onverdoofd slachten geen extra dierenleed veroorzaakt, dan kan een uitzondering worden gemaakt. Redenering gebaseerd op omgekeerde bewijslast vindt Tweede Kamerlid Wiegman van de ChristenUnie.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 Het kabinet komt zo snel mogelijk met een reactie op het wetsvoorstel. Zij bleken verder nog. Binnenkort is het mogelijk om bij jonge mensen vast te stellen... of ze aanleg hebben om suikerziekte te krijgen. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... hebben daarvoor een test ontwikkeld. Mocht uit de test blijken dat iemand aanleg heeft voor diabetes... dan kan met medicijnen worden voorkomen dat hij de ziekte krijgt... of dan kan de ziekte worden uitgesteld, zegt Erik Seibrands, diabetes diabetesspecialist van dat Erasmus Medisch Centrum. Die mensen moeten ja, veel meer op hun leefstijl letten. En we denken dat zeg maar, de, wat we nu aantonen bij ze... wijst in de richting dat ze misschien vaker frequente maaltijden... in plaats van eh, drie keer per dag een hele grote maaltijd nuttigen. Dat ze daar een voordeel aan zouden kunnen hebben. In Nederland zijn 900.000 mensen bij wie diabetes niet is vastgesteld... maar bij wie de ziekte wel sluimert. En dit was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land is het op dit moment bewolkt... en in het westen komen een aantal buien voor. Het is nu zo'n 15 graden. De rest van de ochtend blijft het overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Maar vanmiddag dan neemt de buigheid verder toe. Een groot deel van het land krijgt dus te maken met die buien... en later is ook kans op onweer. Het wordt uiteindelijk zo'n 17 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Dan de wind. Die komt vandaag uit het zuidwesten tot westen. is matig aan zee vrij krachtig, zo'n windkracht 4 tot 5. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger, maar de kustprovincies blijven gevoelig voor een bui. Morgen, vrijdag, dan is er opnieuw kans op een aantal buien en het is met 17 graden vrij fris. Het weekend begint ook met regen op zaterdag, maar zondag ziet er droog uit en het wordt dan ook een stuk warmer. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 127 kilometer file, dus spits pakt iets minder druk uit als gebruikelijk. Wat wel opvalt is de extra vertraging rondom Amsterdam. Dat heeft te maken met een technische storing. De camera's van de spitstroken werken daar niet goed. Daardoor blijven die spitstroken vanochtend dicht. Daardoor zijn de files op de A6 van Lelystad naar Muiden wat langer. Tussen Almere Haven en knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de Alfidzaandijk 6 kilometer. En op de A8 Zaandam richting Amsterdam wordt knooppunt Koemplein 5 kilometer. Ook wat meer drukte nu op de A12-Duitse grens richting Arnhem heeft te maken met de feestdag in Duitsland. Tussen Alfred Beek en Duiven 6 kilometer. En verderop tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek nog eens 4 kilometer. Ook vandaag kijken ruim 11 miljoen Nederlanders televisie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 Nu last-minute vakantievoordeel bij WKAM.nl. Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. WKAM.nl. Klikt met jouw vakantie. Of u nu in de zorg, industrie of recreatie werkt... Randstad levert snel vakantiekrachten voor iedere branche. Zo gaat u fluitend de zomer door. Goedemorgen, het is bijna tien minuten over half negen. Nog ongeveer twintig minuten, dan begint de voorlezen, het voorlezen van het vonnis in de rechtszaak tegen Geert Wilders. Uiteraard zenden wij dat live uit. Blijf luisteren. Hij heeft hem te pakken, Robin Haasen, de derde ronde van Wimbledon. Marcella Mesker, goedemorgen. goedemorgen. Je zei al, het zou moeten kunnen en hij zou het ook eens moeten doen. En hij deed het. Was hij zo goed? Ja, hij was echt goed. Uh, en eindelijk, je zegt het goed... is die uitschieter nu een feit, die uitschieter... waar hij al een tijdje op wacht, hoor. Want tegen Fisch op Roland Garros lukte het niet. Tegen Bagdadis lukte het niet op Rosmalen. Maar nu wel tegen Fernando Verdasco. Niet de eerste de beste, nummer 22 van de wereld. Grote naam, halve finalist uh, van de Australian Open. Een jongen die misschien niet aan zijn beste seizoen bezig is... want hij stond aan het begin nog in de top 10. En hij oogde niet ook heel geïnteresseerd... Uh, een beetje gekke spelen, maar dat maakt het des te lastiger als iemand. Ja, alles of niks speelt. Het ene moment een beetje met de pet naar gooit. Het andere moment weer steengoed speelt. Maar Hazen bleef heel erg gefocust. Ze service hield hem in de race. Ze voorhand heel erg sterk. Ja, en mentaal was die, uh, was die gewoon heel sterk. Zelfs na het derde set-verlies, wat toch een beetje onverwacht kwam, kwam hij ijzersterk terug in de vierde set. Dus een uh, hele dik verdiende overwinning voor Robin Hazen. Hoe moest erg lachen om het feit dat hij uh, zich was vergeten in te tapen? Was hij zo overgeconcentreerd? Of wat, hoe, hoe komt dat nou dat dat hem dat, om dat ja. overkomt? Ja, je zit daar uren in die kleedkamer. Want de, het regende en het regende. En niet zo'n klein beetje ook op Wimmelden. Dus ja, hij was tweede partij na Gasquet. Dus dan weet je nou, eerst nog een mannenpartij. Dat duurt uren. Dan nog die regen. Um, dus ja, hij zat te wachten, te wachten, te wachten. En dan denk je dat je zoveel tijd hebt. Ineens was uh, Gasquet klaar. Snelle partij. Drie setjes won die, En uh, moest hij toch nog uh, snel de baan op. En hij was kennelijk zo met die wedstrijd bezig. Ja. En vergeet ze enkel te tapen. <laughs> kan. Ach. Het maakt ze niet, niet uit. Zeker niet als je wint. Nee. Je, je zei het al, eerder lukte het niet op Roland Karros tegen Marty Fish. En laat hij daar nou net weer tegen moeten, zal hij zijn mentale hardheid nodig hebben. Ja, ehm... Um... Daar nou, laten we hopen dat het beter gaat op Roland Garros, Want daar verloor hij toch wel op één set. Nou, he, ja heel dik in, in drie sets. Uh, Fish, nummer tien van de wereld. met een, een goede service, goede grastennisser. Maar ja, ik heb net nog gekeken. Eigenlijk op Wimbledon heeft Fish nooit heel erg sterk gespeeld. Derde ronde is daar zijn beste resultaat. En ja, dan denk ik, nou, misschien dat het dan toch niet zo heel goed uh, voor hem een ondergrond is. Uh, in ieder geval kan Hazen vrij uitspelen. Hij heeft weer een mijlpaal bereikt. Derde ronde voor het. Eerst op Wimbledon. Het gaat goed met hem. Hij staat nu 58 in de wereld. Het zal weer wat stijgen. Ja, kortom, hij is al bezig aan een heel goed seizoen. Marcella Mesker over Wimbledon vandaag. En u hoort meer van haar de hele dag op de zender over de partijen op Wimbledon. Dan gaan wij nog maar eventjes naar uh, Joris van der Kerkhof. Um, die houdt zich vanochtend bezig met het ritueel slachten. Joris, um, wat is jouw conclusie tot nu toe? Nou, dat het, uh, het lijkt alsof mensen heel ver uit elkaar kunnen uh, zijn. Bijvoorbeeld de slachters en, en de politici van de Partij voor de Dieren. Maar dat hier het afgelopen half uur uh, dingen bediscussieerd worden... bij de slachterij Midden-Nederland in Twello. Uh, het, ze beginnen aan de ene kant en uiteindelijk komen jullie toch best bij elkaar, uh, bij elkaar uit. En dan ga je daarna weer verder discussiëren. Ga je weer uit elkaar en dan kom je toch weer bij elkaar uit. Is die net zo erg als dat u dacht, die kofferman? Ja, uh, nou, nee, ik, had, ik had er helemaal geen verkeerd beeld van meneer Van Kofferman. Uh, of wie het ook. Maar ik vind wel, uh, als politici wat uh, willen bereiken... dat ze ook wel eens wat dingen uh, moeten overdrijven. En ik denk dat er in de hele voorstelling van zaken... wel eens een beetje uh, dingen overdreven worden die... Uh, alleen om een doel te bereiken. Ja, nou, die dingen die overdreven zijn... we staan even op uit uw kantoor, lopen door de slachterij... waar pas vanaf tien uur geslacht gaat worden... want eerst moet er nog een controleur, een inspecteur komen. Die dingen die dan overdreven worden... zijn de beelden uit de, uit de slachterijen. En die beelden eh, die zijn bezijden de waarheid, vindt u, hè, meneer Mulder? Oh, nou loopt u helemaal voorop. Meneer Mulder, die beelden zijn bezijden de waarheid, vindt u... die dan uitgezonden worden uit slachterijen. Uh, nee, die zullen niet bezijden de waarheid zijn... want anders kun je ze niet opnemen. Maar het wil niet zeggen dat... Buiten uw waarheid, zoals die hier is. Hoe zegt u? Buiten uw waarheid, zoals die hier is. Ja, ja uiteraard. Wij, uh, wij voeren niet dieren aan zoals uh, bijvoorbeeld... Uh, um, om gedood te worden voeren wij geen dieren aan... op de manier zoals de afgelopen maanden het in beeld gebracht is. Snapt u iets van het verhaal van Mulder, meneer Kofferman? Ja, ik begrijp het heel goed. Maar uh, dat verhaal is voor een belangrijk deel ook ingegeven... door de economische realiteit... En uh, dat betekent dus dat als we veranderingen willen... dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dat betekent dat we ook meer moeten betalen voor dieren... zodat ze een fatsoenlijk leven kunnen hebben... maar ook fatsoenlijk geslacht kunnen worden. Ja, we lopen nu tussen de haken door, een beetje het hoofd naar beneden houden. Dat kan niet straks als de, als de beesten er hangen. Daar bent u het met elkaar eens. U zei net van, uh, wat mij betreft uh, moet er gewoon minder geproduceerd worden, eigenlijk. Ja, maar dat heeft te maken met natuurlijk prijs. We hadden de, uh, daar was onze discussie over... Eh, als iemand een goede prijs voor zijn product wil hebben. Maar dat heeft met dat heelal heel, heel slachten niks te maken. Ik bedoel, wij beuren, of we nu heelal slachten of onverdoof blijft allemaal precies gelijk. Daar wordt het niet duurder van, niet goedkoper van... Oké, okay, nou, we lopen nu. Ja, we kunnen het niet zien, maar het is wel grappig. Dat uh, uh, uh, we, we, uh, uh, was even een, een hobby van mij en van meneer Kofferman, denk ik. Oké, okay, dat is helder. Uh, nou, we lopen nu uh, met onze hoofden zo uh, om de plekken heen waar uh, straks uh, uh, geslacht uh, uh, gaat worden. Uh, wat ook een punt was van u, meneer Mulder, was dat uh, de praktijk moet aanwijzen of dat het uh, meer pijn doet bij een beest als hij onverdoofd te geslacht wordt of niet. En u zegt dat moeten wetenschappers zijn. Ja. Het is niet, ik heb het idee dat een, een dier pijn leidt of niet. Maar dat moet je, moet je wetenschappelijk vaststellen. Uh, en op het moment dat je wetenschappelijk vaststelt dat uh, dieren die verdoofd zijn geen pijn leiden. Hun eigen sterven niet actief meemaken. En dieren die niet verdoofd zijn wel hun eigen lijden en sterven meemaken. Dan zeggen wij, dan zou je ze moeten verdoven. Ja, ik denk uh, dat als de halsnede toe, uh, goed toegebracht wordt het dier direct ogenblikkelijk na de halsnede al dusdanig verdoofd is... door uh, die shocktoestand, dat hij niet meemaakt... dat hij dat daar nog meer door leidt als dat hij verdoofd is. Ik denk, ik denk zelfs dat de kans van verdoven en het niet goed verdoven... dat het dier daardoor meer pijn leidt. En dan, en dan wijs ik eigenlijk, uh, dat maken wij in de schapen eigenlijk niet zoveel mee... met runderen nog wel een klein beetje misschien als het een keer misgaat met schieten... Maar eh, kippen, slachten, met te weinig stroom... bij wijze van spreken alleen voor het woord halal... zodat het dan toch nog voor halal door de beugel kan... Ja, dat vind ik een belachelijke zaak. Dat, dat, dat is helder, dat vinden jullie denk ik ja, beide dan een belachelijke uh, zaak. Wat een vreselijke beelden, roept u op zeg. Uh, gaan we hier naar de schapen kijken, daar zijn we weer naartoe gelopen. Vanaf 10 uur uh, en, en de geiten worden ze geslacht. En ik kan me zo voorstellen dat u hele andere gedachten heeft... Dan u, meneer Kofferman als u ze zo ziet. Maar gaan, en ik ook trouwens, maar we gaan er toch naar kijken. Later meer van uh, Joris van der Kerkhoff over het ritueel slachten. Spider-Man Spider-Man whatever a spider can spins a web any size. Ja, de tune van de Spider-Man tekenfilmpjes heel lang geleden. En tranen met tuiten heeft hij gehuild. Spider-Man tekenaar, huidig tekenaar Brian Michael Bendis. In het laatste deel van die Ultimate Spider-Man stripserie heeft hij zijn superheld laten sterven. Ditmaal wint de aardsvijand, de Green Goblin, het gevecht definitief. Michael Minnebo, filmjournalist en Spider-Man fan. Wat nu? Ja. Goedemorgen. Nou ja, uh... Wat nu, ja, uh, nou, nou, nadat we onze tranen weer gedroogd hebben... want uh, ik denk dat Michael ook een beetje overdrijft uh, in The Guardian... Uh, gaan we gewoon weer door met het leven, want ja, dat is natuurlijk maar een tijdelijke dood. Ja, echt waar. Oh. Maar dood is toch dood? Zelfs voor Spider-Man? Nou ja, nee, ik moet het een beetje nuanceren... want je hebt eigenlijk uh, meerdere spider man rondlopen eigenlijk, in het Marvel-universum. Je hebt uh, de oorspronkelijke held die in 1962 is bedacht door uh, Stan Lee en Steve Ditko... En, en die leeft nog uh, gewoon vrolijk in dat universum, maar ze hebben in 2000 hebben ze een nieuwe serie begonnen. Zijn ze begonnen, Ultimate Spider-Man heet dat. En uh, daar hebben ze het, het, het personage geüpdate voor een nieuw publiek. Dus uh, uh, weer op de middelbare school neergezet, zeg maar. En uh, ja, ja, voldaan aan de hedendaagse uh, moderniteit, zeg maar, om, uh, om een jong publiek weer aan te spreken. Dus wat, wat, wat verwacht u dan? Wat zal er gebeuren? Pieter Parker wordt gewoon vervangen door iemand anders in een uh, spinnenpak? Ja, dat is wel wat uh, zoals het er nu uitziet, uh, dat er een nieuwe Spider-Man in die Ultimate Universe uh, rond gaat slingeren, zeg maar. Uh, maar de meeste superhelden blijven niet dood. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren dat uh, Batman twee jaar geleden dood werd verklaard. Ja. Maar die berichten waren ook wat overdreven. Ja. Die is inmiddels ook weer in Gotham City. Ja. En Superman is in de jaren negentig een tijdje dood geweest. Ja. Het gebeurt niet vaak, hè? want wie echt is overleden um, in de strip dan, is uh, Batmans uh, hulpje Robin. Die is wel echt dood gegaan. Er is wel weer een nieuwe gekomen. Maar toch, het, het is toch wel de ultieme, ultieme stap. Uh, ja, dat, de, dat was waar ook wel heel gruwelijk uh, gebeuren eigenlijk in de jaren tachtig was dat. Yeah. En dat was iets heel cynisch. Uh, de, de superheldenmarkt, de stripmarkt, is nog wel, uh, ja, natuurlijk gewoon gericht op sales. Uh, mensen konden inbellen toen voor bij die Robin. Of ze hem dood wilden hebben of wilden laten leven. Yeah. En de, de mensen hadden zo'n hekel aan de jochie, aan de nieuwe Robin. Hè, <laughs> Hij is gewoon weggestemd. <laughs> <laughs> ja, dat, dat de Joker hem doodgeslagen heeft met een koevoet. Uh, dat waren niet zo heel vrolijke momenten, maar uh, ja, dat kan. Yeah. We hoeven niet te vrezen dus voor Spider-Man en Pieter Parker. Nou ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat lopen hoor. En hoe ze dat dan weer uh, recht gaan breien in de toekomst. Maar ik denk dat ze ook eventjes weer een moment nodig hadden... waarbij ze wat nieuwe nummers moesten verkopen. <lacht> en, en, en een dood is natuurlijk een heel mooi moment om, uh, ja, om aandacht hmm. te trekken. Want uh, ja, jullie praten er nu ook over. Ja, uh, het is weer gelukt. <lacht> ja, het is weer gelukt. Gelukkig, maar hoeven we toch niet te vrezen voor onze favoriete Huis Spinnenman. En die altijd sympathieke Pieter Parker. Michael Minnebo, hartelijk dank. En zo dadelijk gaan wij uiteraard naar uh, de rechtbank in Amsterdam. Het uh, Wildersproces komt vandaag tot een eind, waarschijnlijk. Um, in ieder geval is de uitspraak begint om negen uur. We gaan daarom wat eerder naar het nieuws. Blijf luisteren. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Het is toch wat hoor, Robert Geesig, wat heb jij een lep in je donder? Drie en een half kilometer dwars door Frankrijk. Het is echt tak, tak, tak, tak, tak, tak, als je die beentjes ziet. Volg de tour van dag tot dag.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 Het NOS-journaal door Alt Megens. Het is zeven minuten voor negen. De rechtbank in Amsterdam begint zo met de uitspraak in het proces Wilders. Geert Wilders staat terecht voor het beledigen van moslims als groep... en voor het aanzetten tot haat en discriminatie. De OM heeft vrijspraak geëist omdat de uitspraken van de PVV-leider... als kritiek op de islam moeten worden gezien en niet als kritiek op een groep mensen. De rechtszaak tegen Wilders heeft 24 zittingen geduurd. De eerste rechters werden gevraagd... en met de nieuwe rechters werd de zaak in februari hervat. Wilders beriep zich op zijn zwijgrecht en sprak zich alleen uit aan het einde van het proces. In zijn slotwoord zei hij dat hij niet oproept tot haat... maar dat hij alleen strijdt voor de vrijheid van de Nederlanders... door te waarschuwen voor de islam. In interviews liet Wilders zich wel uit over het proces...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 De verkeersinformatie Er staat nu bij elkaar 169 kilometer file. In plaats van dat het aantal files af zou moeten nemen... komen er meer files bij. De drukte begint wat later deze donderdag. Wat opvalt is de problemen bij Amsterdam. Vanwege een technische storing in de bediening van de camera's van de spitsstroken. bleven die de hele spits dicht... Dat zorgde voor meer, meer drukte onder meer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Laren en, eh, en meer 7 kilometer. En op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere, Haven en Muidenberg 4 kilometer. Ook op de A7 Hoorn-Zaandam voor knooppunt Zaandam 6 kilometer. Aansluitend op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Kromenie en Knopend Kroenpleen 7 kilometer. Een aanreding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Rudolf Veen en Hoofddorp 6 kilometer. Tussen het Knopenburger Veen en Hoofddorp zijn twee rijstroken dicht. En ook een aanreding op de A10 de Ring zelf. Tussen Avrid en Amstel Business Park 3 kilometer. En ze zijn naar twee rijstroken dicht. Time to begin. Dit is een tijd waarin uw organisatie elke dag kansen ziet. Time to accelerate. Om sneller te schakelen. Time to grow.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna negen uur. 24 zittingen, gevraagde rechters en veel commotie. We wachten op de uitspraak van de rechters in de strafzaak tegen Geert Wilders. We gaan naar onze verslaggever Jeroen De Jager. Die is bij de rechtbank in Amsterdam. Jeroen, wat denk jij? Heeft Geert Wilders goed geslapen vannacht? Ik denk het wel. Hij is gewend aan uh, nogal wat spanning. Uh, niet alleen door deze rechtspraak, die spanning, maar sowieso de spanning van de afgelopen jaren als bedreigd politicus. Dus ik denk dat Gericht Wilders wel wat aan kan. En hij rekent natuurlijk zelf uh, op vrijspraak. Daar is hij zelf heel erg van overtuigd. Maar ja, je weet het niet. Hij zal natuurlijk ook even uh, die gedachteoefening doen... van stel dat het een veroordeling wordt. Want dat zou nog altijd kunnen natuurlijk. Het kan een veroordeling worden. Hij zal, als het een veroordeling wordt, niet op alle punten... want er zijn totaal vijf aanklachten uh, ten aanzien van wilders. Hij zal nooit op al die punten veroordeeld worden. Dat zal een, een partiële veroordeling worden. Een, een veroordeling op één of twee uitspraken... Um, ja, hij, hij zal er vast en zeker ook rekening mee houden. En hij heeft daar natuurlijk al rekening mee gehouden... door te zeggen dat als er een veroordeling komt dat, dat miljoenen mensen...